Bismillah, salatu salam, ala ala alihi wa wa amma We gaan inshallah verder met de Sira les. En we zagen de vorige keer dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam erachter kwam dat Ta'if hardvochtiger en stugger was dan Mekka, En besloot maar terug te gaan naar Mekka. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam... Had dus een afstand van circa ongeveer 60 kilometer te voet afgelegd, en zijn voeten waren helemaal met bloed bevlekt, en hij was sallallahu alaihi wasallam gebroken. Toen de Profeet sallallahu alaihi wasallam langs een plaatsje kwam, genaamd Karnu al-Manazil, Qarnu al-Manazil, al besloot Allah subhanahu wa taala het hart van zijn Profeet ...te verstevigen. En tijdens het lopen... ...merkte de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...dat een volk... ...boven zijn hoofd hing. Toen hij opkeek... ...zag hij Jibril alayhi salam ...die tegen hem zei... ...Allah is op de hoogte... ...van datgene... ...wat tegen jou is gezegd... ...en wat jou natuurlijk is overkomen... ...door de mensen... ...van Taif. En hij heeft de engel van de bergen... Naar jou toegezonden. Om jou van dienst te zijn. Om jou te dienen. En gelet hier natuurlijk op de verheven positie van Mohammed sallallahu alayhi wasallam) De positie die hij inneemt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs de engelen worden tot zijn beschikking gesteld. Zelfs de engelen worden ten dienste van de profeet sallallahu alayhi wa gesteld. En de profeet... ...zegt zelf in de overlevering... ...de engel die verantwoordelijk is voor de bergen... ...groette mij. En zei, o Mohammed... ...als jij mij opdraagt... ...om een achsabeen... ...en we hebben de vorige keer gezegd... de achsabeen zijn twee bergen nabij Mekka... ...gigantische bergen nabij Mekka... ...als je me opdraagt... ...om een achsabeen... ...op hen... ...te doen neerstorten... ...dan doe ik dat. Maar... Zoals wij zagen de vorige keer, wat was het antwoord van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Als hij een persoon was geweest die het voor zichzelf opnam, wraakzuchtig iemand, wraakzuchtige persoon, dan had hij hier zijn kans kunnen grijpen. Een opdracht gegeven aan deze machtige engel om die harde hoofden van ta'if te breken. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam die overloopt van genade. Overloopt van mededoog. Overloopt van barmhartigheid. Antwoorden als volgt. Nee, ik hoop dat er uit hun nageslacht, uit hun lendenen personen voortkomen die Allah alleen aanbidden en geen deelgenoten aan hem zullen toekennen. Dus ondanks het feit dat hij sallallahu alayhi wa sallam onder het bloed zat en volkomen ontgoocheld was verdrietig was wakkerde dit geen wrok bij hem bij de profeet sallallahu alayhi wasallam aan wakkerde dit geen haatgevoelens bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan jegens de mensen van ta'if de boodschappen van Allah subhanahu wa ta'ala wil ons hiermee onderwijzen hoe een persoon zich moet opstellen in moeilijke tijden en dat hij dus geduldig dient te zijn. Zelfs met zijn vijanden. Toen de profeet Sallallahu alayhi wa terugkeerde naar Mekka en hij zijn kleine woning intrad naar binnen ging is hij gaan zitten om na te denken over het da'wah. Hoe moet het nu verder? Een da'wah die in werkelijkheid nagejaagd werd. Een da'wah die in werkelijkheid bevochten werd. En Dawah die in werkelijkheid gehaat werd. En in deze bewuste nacht, terwijl de inwoners van de aarde de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam in de steek hadden gelaten, besloot Allah subhanahu wa ta'ala, zijn boodschapper uit te nodigen naar een wereld die subliem en zielsverheffend is. Een wereld van een hele andere orde. In deze nacht vond het mirakel van Al-Isra al-Mi'raj plaats. al isra staat namelijk voor nachtreis. El Miraj staat namelijk voor hemelvaart. Een gebeurtenis die ervoor moest zorgen dat de profeet wasallam standvastiger werd gemaakt. Mohammed sallallahu alayhi wasallam is standvastig. Maar Allah wilde zijn hart extra verstevigen. Door hem grootste tekenen te laten zien. Het was een mirakel, het was een wonder. Dat hem weer vol moed en dapperheid moest geven. Om de volgende fase van dawa in te gaan. En het plafond van zijn kleine woning ging ineens open. En daar verscheen niemand minder ...dan Jibril alayhi salam. En even als we het hebben over een mirakel, over een wonder... ...en mu'jiza, zoals ze eigenlijk ook in het Arabisch zeggen. Een mirakel is iets wat in tegenstrijd is met het gebruikelijke, zeggen ze. Het is in strijd met het gebruikelijke. Er zijn zaken die door het verstand meestal niet te verklaren zijn. Dat kan niet. En om dit even te verhelderen en duidelijk te maken met een voorbeeld... Het vuur bijvoorbeeld is van nature heet. En alles wat daarmee in aanraking komt, wordt verbrand. Maar wanneer Ibrahim a.s. erin werd gesmeten in het vuur, werd het vuur tegen haar nature in aangenaam koe gemaakt door Allah subhanahu wa ta'ala. Aangenaam koe, niet alleen maar koud, maar aangenaam koe. Dat ook Ibrahim daarin kon verblijven. Want het had ook heel erg koud kunnen worden. Nee. Het was aangenaam koel. Hij werd in het vuur gesmeten. Maar Ibrahim overkwam niks. Imam al qurtubi bi rahmatullahi alayhi. Een van de grote exegese geleerden. Die zegt dat de mensen destijds. Dus in de tijd van Ibrahim. Een maand lang brandhout hadden verzameld. Net alsof zij de hele wereld wilden vergassen. Zij wilden de hele wereld verassen. Zoveel brandhout brachten zij samen. Ze wilden een vuur aansteken die kenmerkend was met afgunst en haat jegens de mensen van Tawhid. Het vuur moest het eigenlijk uitstralen. Haat en neid jegens de mensen van Tawhid. Uiteindelijk, zegt de imam al-Kortobi, heeft Allah de schepper van het vuur en degene die haar van haar eigenschappen heeft voorzien, haar opgedragen zich kalm te houden en veilig te zijn voor Ibrahim. Een wonder is meestal bedoeld als bewijsvoering voor de eerlijkheid van de da'wa van zijn profeten. En de profeet sallallahu alayhi sallam, vertelt hoe het plafond van zijn huis openbarstte. En hoe Jibreel a.s. naar beneden kwam. En vervolgens de borst van de profeet sallallahu wasallam werd door kliefd, opengemaakt. Met kracht gespleten eigenlijk. En dat werd gedaan door Jibreel a.s. Vervolgens werd zijn hart eruit gehaald. En werd zijn hart gewassen met water van zemzem. En dit is er natuurlijk eerder overkomen, zoals jullie weten in zijn jonge jaren hierna kwam hij aanzetten met een gouden gerei dat gevuld was met wijsheid en geloof dit goot Jibril salam in zijn borstkas en deed deze vervolgens weer dicht en dit staat in sahih al-bukhari en moslim een grootse gebeurtenis die de profeet sallallahu alayhi wasallam op die nacht overkwam zijn borst het opengemaakt. En daarin werden zaken gegoten zoals wijsheid en geloof. En het leek alsof dit proces een soort voorbereiding was op datgene wat zal aankomen. Want er zit een grote gebeurtenis aan te komen. En dat zullen wij de komende weken goed bestuderen. En dit was namelijk zoals ik eerder zei de tweede keer dat de borstkas van de profeet Sallallahu alayhi wa sallam, werd open gespleten, werd opengemaakt. De eerste keer was toen hij nog een kind was in Benizat. In een overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa dat Jibril alayhi sallam op de bewuste nacht een rijdier bracht, genaamd Al-Buraq. Al-Buraq had een verschijning die tussen een ezel en een mijlpaard in zat. Dus een ezel en een mijlpaard. Er zijn heel veel zaken over Al-Buraq, Verteld en gezegd, maar ik moet zeggen, de meeste van deze zaken zijn verzinselen. Zijn niet gebaseerd op echte bewijzen. En daarom is het van groot belang dat wij ons beperken tot de zaken die genoemd zijn in de authentieke overlevering. De profeet heeft bijvoorbeeld wel de kleur van het dier op wit vastgesteld. Hij zei, het borak is wit van kleur. Dat heeft hij wel aangegeven. Verder heeft hij enigszins de snelheid van het borak bepaald. Door te zeggen dat zijn hoeven daar werden geplaatst waar zijn zicht eindigde. Dus moet je je voorstellen, dus het dier, waar zijn zicht eindigt, daar plaatst hij zijn hoeven. Dus een gigantische snelheid waar hij mee zich voortbeweegt. De profeet sallallahu vertrok van de geweide moskee, heilige moskee in Mekka, Naar de moskee Al-Aqsa, masjid Al-Aqsa. En wij vragen ons dan natuurlijk af waarom de profeet niet direct naar de hemel vertrok in plaats van eerst naar moskee Al-Aqsa te gaan. Waarom? Hij had ook gelijk naar de hemel kunnen gaan. Maar waarom per se eerst naar moskee Al-Aqsa? Het antwoord is dat Allah subhanahu wa ta'ala, zoals een aantal geleerden hebben gezegd, dat Allah subhanahu wa ta'ala Masjid al-Aqsa hiermee wilde toevoegen aan het rijtje islamitische heiligdommen. Moskee al-Aqsa is de moskee van de profeten. Dus het is een gezegende plaats. In een overlevering die vermeld staat in Sahih Muslim, vraagt Abu Dharr radiyallahu anhu het volgende aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Welke moskee is als eerste op de aarde gesticht? De profeet antwoordde daarop, Masjid al Haram. De eerste moskee die op aarde is gesticht, is Masjid al Haram. Daarna vroeg Abu Dhar, welke daarna? Toen antwoordde de profeet, Al Masjid al Aqsa. Al Masjid al Aqsa. Weer vroeg Abu Dar, hoeveel tijd zat ertussen. De profeet sallallahu alayhi wasallam, antwoordde vervolgens 40 jaar. En deze overlevering staat in Sahih Muslim. Het wonder van de hemelvaart begon dus bij al masjid al-Aqsa. En de reden waarom de ongelovigen dit wonder niet wilden geloven is vanwege de korte tijd die deze reis in beslag heeft genomen. De afstand tussen el masjid al-Aqsa en de gewijde moskee kon namelijk alleen in een tijdbestek van maanden afgelegd worden. Dat kon niet in één nacht gebeuren. De verbazing over deze zaak zou moeten verdwijnen, beste mensen. En het kan zijn dat iemand zich afvraagt, hoe kan dat? Maar die verbazing zou moeten verdwijnen als wij weten dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is geweest... Die deze zaak tot stand heeft gebracht. Subhanakallahu bhihamdik. Shadullah illa illa anta wa tu